Bij de stichting De Gouden Tip zijn het afgelopen jaar ongeveer duizend tips binnengekomen over de vermiste Tanja Groen. Maar nog niet de Gouden Tip. Vorig jaar loofde Peter R. de Vries daar een miljoen euro voor uit. De deadline voor die beloning is vandaag de verjaardag van Tanja Groen. De studenten verdween in 1993 na een feestje in Maastricht.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 Make a move on you In the bleak of the night And so Got it. 'Cause I've been bereaving since you said you're leaving, but now you're by my side. That's not fight En het geluid van de zomer op ZFM hoor, hoor je nu overal. Ieder allemaal weer. Zie je hem zo.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 Oh, Take me. De ZFM.